Dit is door Al Megens met het NOS-journaal. In verschillende steden zijn 1 mei-betogingen uit de hand gelopen. In Berlijn gingen 300 betogers de politie te lijf, onder meer met vlaggenmasten. In Istanbul werden 165 mensen gearresteerd, omdat ze ondanks een verbod wilden demonstreren op het Taximplein. En in Parijs raakte een agent zwaar gewond toen hij in brand vloog door een Molotov-cocktail. Vitesse is op de markt in Arnhem gehuldigd voor het winnen van de KNVB-beker. Rond half negen verschenen de voetballers en trainer Henk Frezer op het podium... maar ze werden toegejuicht door 15.000 tot 20.000 fans. Onder andere burgemeester Boele Staal feliciteerde Vitesse met de eerste prijs in de clubgeschiedenis. Daarvoor maakte de selectie een rondrit door Arnhem in een open bus. Inwoners van Vianen vlakbij Utrecht hebben last gehad van een penetrante asfaltlucht. De stang kwam van een asfalteerbedrijf in de buurt. Daar stond een tankwagen met een kapotte ontluchtingsklep... De brandweer stuurde een waarschuwingsbericht naar mobiele telefoons in de omgeving. Mensen kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Uiteindelijk bleek de stank in Vianen niet gevaarlijk te zijn. Nederlandse wetenschappers kunnen vanaf vandaag veel vakbladen niet meer raadplegen. De universiteiten liggen overhoop met de Oxford University Press de grootste universiteitsuitgeverij ter wereld. Ze willen hun abonnementen alleen verlengen als de uitgeverij meer doet... om wetenschappelijke artikelen vrij toegankelijk te maken... voor iedereen die ze wil lezen. Schrijver Auke Kok heeft de Nico Scheepmaker Beker gewonnen... de prijs voor het beste sportboek van het jaar. Hij krijgt de prijs voor zijn boek 1936... over de Olympische Spelen in Berlijn in Nazi-Duitsland. Auke Kok kreeg de beker uit handen van juryvoorzitter Ad Melkert... in De Wereld Draait Door... Hij werkt nu aan een biografie van Johan Cruijff. Het weer vannacht veel bewolking met in het noordoosten en oosten kans op wat regen. Minima rond 8 graden. Morgen veel bewolking en buien, maar af en toe zon. Dan wordt het 13 tot 15 graden. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 Komt hij ons helpen bij onze marktkraam waar wij voor zieken bidden? Jan-Kees, jij woont in Bloemendaal. Ja, dat klopt. En uh, ja, ben je daar al heel lang woonachtig? Ben je daar geboren, misschien zelfs? Ik ben er niet geboren, ik ben in Harlem geboren, in Harlem-Noord. En ik uh, woon al ruim 30 jaar in Bloemendaal. Ja. En bevalt het? Is ja, het een geweldig, leuk ja. dorp is het eigenlijk, hè? Een dorp. Ja. En uh, tegen de duinen aan. Dus uh, heel veel natuur om ons heen en mm. ook heel veel groen ja. in het gebied waar we wonen. We hebben een ontzettend leuk huisje. En ik woon er samen met Frida, met mijn vrouw. Mm. Ik heb drie mooie, mooie dochters en allemaal het huis uit. Ja. De oudste is getrouwd heeft twee kinderen. Mm. En uh, ja, we zijn gelukkige mensen. We zijn echt gezegend door God. Ja, geweldig. Ja. Dat, is een, dat is een mooi verhaal. En jullie zijn opa en oma dus ook nog. We zijn opa en oma. Wat leuk allemaal. En, uh, ja, en vrijdags ja. Dan mag ik altijd uh, oppassen. Elke vrijdag. Oh, leuk. mijn kleinkinderen. Ja. Hoe oud zijn ze? Ivan je? is 4,5. Oh. En Loos is anderhalf jaar oud. En wat leuk. Een jongen en meisje. Ja. ja, ja, ja. Nou, dat is wel bijzonder. Dat is een koningswens, zeggen ze Dat is een koningswens inderdaad, Ja, ja. ja. <laughs>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 de eerste tijd van evangelisatie was bij de Rippendaar-kazerne. In de tijd dat daar asielzoekers zaten. Samen met Kees Hulsbergen en met, uh, met Leen. Dat is Leen ook van, al jaren geleden. Jaren he? geleden, ja. Leen van Sloot, ik denk dat het al twintig jaar ja, geleden is. Ja. En dat je daar op een gegeven moment echt opwekking op straat ziet. Dat je daar echt ziet gebeuren dat Gods geest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 Wat God voor ons klaar heeft staan. Dat hij ja. heeft een plan met je leven. En als je daarin uitstapt. Dan, eh, dan zal je ook daar de vruchten van gaan zien. Hm. En dat zijn vruchten van genezing. Dat zijn vruchten van. van ja, een woord van kennis. profetie, Gebed. Ja. En, en ja, er zit zoveel in. Nou, mooi ja. is dat hè. the music needs me right outside the airport doors. <muchas> My mind fills with all like guapo sunlight. On this island, of plantation slums hotels and more. Oh, oh, oh, llévame, llévame al paraíso. Donde la vida es calma, yo no anhelaré más. Oh, oh, oh, llévame, llévame al paraíso. Donde la vida es calma, yo no anhelaré más. Donde la Das calma yo no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 Dat is Mag je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 en dat je dus gelooft dat Jezus voor jouw zonde aan het kruis is gegaan. Dat Hij de straf heeft gedragen. Die wij, die ik, eigenlijk verdiende. Maar dat heeft Jezus voor ons gedaan. En daarmee, als je Jezus aanneemt als jouw persoonlijke redder en verlosser. Ontvang je eeuwig leven in Hem. En zul je eeuwig zijn met God de Vader. En is dit hier op aarde maar een heel kort begin van iets heel moois wat komen gaat. En dat heet eeuwig leven. Samen met God. In al zijn volmaaktheid, vanuit zijn liefde. En het is gewoon perfect, het is volmaakt. En dat is dat, ja, die grote schatkamer, die heeft God voor je klaarstaan. En ik wil je daarmee bemoedigen, ik wil je aanmoedigen Jezus uit te dagen om in je leven te komen. Je hoeft maar met weinig woorden te zeggen, Heer Jezus, kom in mijn hart als mijn persoonlijke redder en verlosser. Ik zie dit leven niet meer zitten, ik heb problemen, wat dan ook. Maar roep hem aan. Daag hem uit. En hij laat altijd van zich horen. Hij zal je niet beschaamd achterlaten. Hij gaat dingen doen in je leven... waar je zelf versteld van zult staan. En uh, ja, het is niet te bevatten. Dan krijg je een totaal nieuw leven. Krijg je aangeboden van God de Vader... die jou lief heeft... en die niet wil dat je verloren gaat... maar dat je een kind wordt van hem. Een kind van de Allerhoogste. En dat is God de Vader. De God van Abraham, Isaac en Jacob... Dat is onze God, die wij willen dienen, die wij willen volgen, die wij gehoorzaam willen zijn. In Jezus naam. Ja, dankjewel. Dat is echt heel mooi uh, gezegd. En uh, ja, hoe heb je dat uh, in je persoonlijk leven ook ervaren, zeg maar, hè, dat je uh, dingen ging veranderen. Je, je had het over van, uh, ja, je, je religie en dingen doen wat er van je verwacht wordt in een kerk bijvoorbeeld. Maar ook nu een relatie met God, dus hij spreekt door de Heilige Geest, maar uh, ja, hoe, hoe hoor je dat dan? Nou, ik, ik, ik, heb, ik ben dus eigenlijk, uh, ik heb me aangemeld bij uh, Bereid toen, een, uh, een evangelische gemeente. Later heette deze gemeente uh, Shelter, de Shelter in harlem Noord, Pekstraan. Ja, en, en het is allemaal gewoon goed georganiseerd. Als je, je aansluit bij, uh, bij een gemeente, welke gemeente dan ook, als het evangelisch is of, of, uh, of, of ja, baptist in ieder geval. Het gaat erom dat als je een, een kerkgemeenschap gevonden hebt waar het woord van God onversneden uh, wordt gebracht, dan mag je daar gewoon toevoegen. En ja, Mijn ervaring is dat ik in deze gemeente, waar ik me heb aangesloten, dat is goed georganiseerd. Er zijn huisgroepen, hè. zo kan je op een gegeven moment uh, elke week op woensdagavond kan je bij een huisgroep kan je, kan je binnenwandelen. En dan wordt er voor je gebeden, er wordt een stuk bijbelstudie gegeven, je wordt eigenlijk verder op, op weg gebracht.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 Zijn belofte is altijd waar. En uh, God is zo lief. Hij is zo ontzettend lief. Hij houdt zo ontzettend veel. Hij houdt hij van een ieder. Ja, het is uh, mm. geweldig. Om gewoon Jezus te volgen. Mm. En, en ja, gewoon te doen wat hij van je vraagt. Gewoon gehoorzaam zijn. Ja. ja, ja ik hoorde dat jij... Uh...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 En op die banner staan allerlei teksten. Healing Station, rugklachten, depressie. Dus mensen staan daar dan even naar te kijken. En dan zie je ze eigenlijk nadenken. En ik ben daar twee jaar geleden ben ik daar ook ingestapt. Ik heb me aangemeld bij een groep mensen die dat al deden vanuit de shelter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 En de komende zomer dan worden er weer nieuwe zomermarkten georganiseerd. In Zandvoort zijn er een viertal. En dan zullen wij daar ook weer meedraaien met het team van Henny en Stefan. En dan mogen we daar ook weer met de Station staan. Met, met, met, met, met een, ja, een, een, een team met, met verwachting dat God ook de komende zomer grote wonderen gaat doen. Mensen wil genezen van...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 dan dat Jezus in de tijd dat hij hier op aarde was, heeft gedaan. En met die verwachting en met dat enthousiasme... ja, gaan we, gaan we gewoon een hele mooie tijd tegemoet. En wil ik aan ieder uitdagen die dit gesprek vanavond gehoord heeft... van kom naar de zomermarkt, strek je uit naar genezing... en je zal het ontvangen in Jezus' naam. Want het is een belofte van God de Vader... die jou lief heeft, die ook een plan heeft met jouw leven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 ...waarbij de mensen dus gebed kunnen ontvangen. Dus of je ziek bent of depressief, wat Jan ook al zei, Jan Kees. Kom gewoon naar de markt. We staan meestal ter hoogte van de bushalte. Dat is tegenwoordig bij de Albert Heijn op het louis -David's carré. En je bent altijd welkom, je herkent ons snel, want we hebben een koffiecorner met een stuk of acht, negen blauwe stoelen... En al die tekstbanners in alle talen van bent u ziek, heeft u depressie of andere ziekte, En je bent hartelijk welkom. Ik wens jou een dak voor je hoofd.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 Vrede toe om wie je bent, dat je lacht en helpt met alle mensen die je kent, dat de liefde aan je hart vervulling geeft in elk van de seizoenen, dat je leeft een muur voor de wind en een vuur voor de kou.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 of u kunt ons bellen op het mobiele nummer 06-37-09-4760. Ik herhaal 06 37 09 60. De komende maanden staan wij op de voorjaarsmarkt en de zomermarkt in Zandvoort met een eigen stand. Mocht u ziek zijn of een ander probleem hebben...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 again what